9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Tarek Z gaat in hoger beroep tegen de straf die hij begin juli kreeg voor het binnendringen in het NOS-gebouw en het gijzelen van een bewaker. Ook het OM gaat in hoger beroep. Tarek Z kreeg een celstraf van 30 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk voor gijzelingbedreiging en verboden wapenbezit. Ook mag hij voorlopig niet in de buurt van het mediapark in Hilversum komen. Zijn advocaat vindt dat gijzeling niet bewezen is. Het OM vindt de straf te laag. De landen van de Europese Unie zullen 32.500 bootvluchtelingen opvangen... die nu in Italië en Griekenland zitten. En niet zoals eerder het plan 40.000. Nederland vangt zoals eerder beloofd 2047 mensen op. Dat is besloten in Brussel, waar de EU vergadert over de vluchtelingen... die voornamelijk via de Middellandse Zee naar Europa komen. Ze komen voornamelijk uit Syrië en Eritrea. Italië en Griekenland zeggen dat ze de toestroom van vluchtelingen niet alleen aankunnen. Koning Willem-Alexander haalt volgend jaar een toespraak voor het Europees Parlement in Straatsburg. Hij spreekt de parlementariërs toe ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Dat meldt het persbureau ANP op basis van ingewijden. De Rijksvoorlichtingsdienst wil geen commentaar geven. Zegt dat er een bericht komt als het zover is. Koningin Beatrix sprak het Europees Parlement twee keer toe in 1984 en 2004. Wetenschappers gaan een nieuwe poging doen om intelligent buitenaards leven te vinden. Met de krachtigste radiotelescopen ter wereld... zal tien jaar lang worden gezocht naar signalen van andere beschavingen. De telescopen staan in de VS en Australië. Boegbeeld van het project is de Britse natuurkundige Stephen Hawking. Er worden geen signalen uitgezonden. Er zijn mogelijk hogere buitenaardse levensvormen... die net zulke agressieve karaktertrekken hebben als wij. Al dus Hawking. Het weer, veel bewolking met verspreid nog wat regen. Later vanavond even droog, maar vannacht kan er opnieuw wat regen vallen. Het blijft zwoel met minimaal rond 18 graden. Morgen eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten wat regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort, Zandvoort heeft het... Heeft het.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 Ja, een hele goede avond. Maandagavond, 21 uur geweest. Dat is het de hoogste tijd voor CFM Cinema. Samengesteld en gepresenteerd door Alko Beuving. Waar je ook bent. Gewoon thuis, op de camping of ergens in de wereld. Naar CFM Cinema luisteren kun je overal. In de zon, in de regen, in de kou en misschien ook wel gewoon thuis op je bank. Ga er maar voor zitten, want we hebben weer twee uur prachtige filmmuziek. En zoals te doen gebruikelijk starten we met de hit van de maand... En dat is deze keer Carol King Jazzman. Lift me schitterende song van Carol King, Jazzman... Uh, van het album Wrap Around Joy. En ja, de saxofoon-solo werd gespeeld door Tom Scott. En het nummer werd eigenlijk opgedragen aan Curtis Amy... een saxofonist en uh, bandleider van de Real Charles Band. Dus ja, al die jazzmannen staan weer op de diverse podia overal. Noordzee, Gent, nou, noem het allemaal op. Binnenkort weer in België. Kortom, genieten geblazen en de goede jazz... ja, en dan maak je eh, knieën zwak, zal ik maar zeggen... Je bent een beetje ondaan van goede muziek. Uh, ja, we beginnen altijd met een paar hiekjes uit reclame. En deze herinner je vast nog wel, Lenka.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 Ja, mooi. Schitterend. Uh, ja, Welke films mag je verwachten het eerste uur? Nou, ik heb op de rol staan Dreamgirls. Een, een mooie film met hele mooie muziek. Daar zit een prachtig nummer in. Wat echt zeer de moeite waard is. Sean, het schaap. Ja, dat zal je niet geloven. Maar daar zit ook hele mooie muziek onder. The Goonies. Nou, eigenlijk weer veel te veel om op te doen met het eerste uur. Maar we hebben nog één reclamesong te gaan. En dat is Lana Del Rey. En die heeft altijd een beetje een beetje mysterieuze stem. Blue Velvet. Een reclamespotje van H&M. Heel bekend. Maar Ja, en dan nu jullie speciale aandacht voor de film Dreamgirls, film uit 2006. Ik draag gewoon een paar nummers uit. Denk ik vind wel zo het verhaal. Move. Dit is nog een aparte soundtrack, best wel de moeite waard. Dreamgirls Effie White, Dina Jones en Laurel Robinson. Drie vriendinnen uit Chicago vormen samen het zangtrio de Dreamettes. Samen met hun songwriter C.C. White reizen ze naar New York... om mee te doen aan een talentenjacht in het Apollo Theater. Ondanks dat ze dit verliezen, blijkt de ambitieuze manager... Curtis Taylor Jr. wel in hen geïnteresseerd te zijn. Curtis maakt van de Dreamettes een beroemd trio in de popmusic scene. Liedzangeres Effie wordt vervangen door de aantrekkelijkere... Dina en uiteindelijk ook uit het trio gezet. De Dreamettes worden dan de dreams... met een lichte geluid en een chique look... en ze worden wereldberoemd. Het geld in de beroemdheid brengt echter niet alleen maar geluk. Ja, dat hebben we vaker meegemaakt natuurlijk... met zanggroepjes. Uh, de titelsong Dreamgirls... en direct komt er een, echt een heel mooi nummer... special dream and your dream's just about to come true life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front genoeg tegenwoordig. Uh, uh, bekende spelers Eddie Murphy, Jennifer Hudson, Beyoncé, nou eigenlijk veel te veel om op te noemen. En dan nu tijd voor het mooiste nummer van deze cd, vind ik. En eens even kijken waar ik hem heb staan. En dat wordt gezongen door um, uh, And I am telling you I'm not going. Jennifer Hudson. Prachtig nummer. Mooiste nummer van de hele CD. Henry Krieger. Mooi gezongen. prachtig nummer. De hoogste tijd voor. ZFM op 106.9 is zon. Zee, zandvoort en zomerhits. You're beyond compare in a perfect place See the sunny day. Kinderfilm, mooie muziek. Shaun het schaap zou ik zeggen. De, de film, de film uit 2015. Wanneer Shaun besluit de dag vrij te nemen en plezier te maken, krijgt hij meer actie dan hij had voorzien. Een verkiezing met de boer, een caravan en een zeer steile heuvel leidt ze allemaal naar de grote stad. En het is nu aan Shaun en de kudde om iedereen veilig terug naar huis te brengen. Nou, mooie film, mooie muziek. Ik dacht dat uh, het uh, zeg maar titelsong werd gezongen door Tim Wheeler. Feels Like Summer, nou dat past natuurlijk wel bij deze tijd. Ik dacht de film ongeveer februari, maart in Nederland is gaan draaien. Draait op dit moment nog steeds in de bioscoop. Film uit 2015. De soundtrack is in Engeland uitgekomen begin juni. En in Amerika staat hij gepland om uit te komen in augustus. 7 augustus om precies te zijn. Nou, wil je toch iets van deze leuke muziek horen? Dan kom je bij CFN Cinema aan het goede adres. Het volgende nummer is Humdrum Day. op de Engelse tv-serie Walter in Gromit. En daar is Sean blijkbaar een karakter in. En er is een hele film van gemaakt. En het volgende, de muziek is gecomponeerd door Ilan Eskeri Het zegt me niet zoveel, maar het is wel grappige muziek. Het volgende nummer, is, dat kent iedereen wel. Wat doe je als je niet kan slapen? Als je echt uren in je bed ligt te woelen en te denken en te piekeren... dan is dat natuurlijk een goed idee om te gaan schaapjes stellen. Dat is bij dit nummer. echt uiteenlopende klanken. Dit doet me een beetje aan James Horner denken, maar het is heel mooi. Je kan er niks anders zeggen. Uh, go to sleep counting sheep. Nou, dat is al best. En dit vond ik zelf ook een prachtig nummer. Your Mine. En wordt, dacht ik, gezongen door Chad Hobson. Your mind. Mine. Hobson, wat een stem heeft die man. Dat klinkt wel heel erg mooi, toch? Uh, andere film, The Goonies. En daar zit ook leuke muziek in. En de muziek is van Dave Crushen. En daar zit eigenlijk een mooi thema in. Uh, Fratelli Chase heet dat nummer. The Goonies. Film 1985, de Goonies een stel jonge tieners... vinden de plattegrond van de piraat Oog Willy. En ze gaan meteen op jacht. Deze plattegrond leidt namelijk naar een schat. Al snel komen ze in een kilometerslange gangstelsel terecht... en beleven de gekste avonturen. Een Spaans galjoen en de gemene familie Fratelli... zijn met een paar voorbeelden van de dingen die ze tegenkomen. De muziek is gecomponeerd door Dave Crushing. Nou, dat is een echte jazzman, zou ik maar zeggen. Maar ja, het thema is geweldig mooi, dat uh, uh, Fratelli Chase... En nog een paar hele mooie nummers is, is het bijvoorbeeld het volgende. The Lighthouse. De soundtrack The Goonies, gecomponeerd door Dave Crushing. En er zit ook nog wat muziek in verwerkt in deze soundtrack. Onder andere Cindy Lauper. Maar Philip Bailey heb ik voor gekozen. Love is Alive heet het nummer. Het staat ook op de soundtrack van The Goonies. Ja. Heel mooi, advies van Philabelië. Hou de liefde leven, zijn. zei je. Zeker in deze tijd natuurlijk. En hoe doe je dat? Ja. Veel aandacht voor elkaar. Luisteren, luisteren, luisteren. En samen dingen doen. Bijvoorbeeld, films kijken. Ja, inmiddels de hoogste tijd natuurlijk voor ons Western kwartiertje. Nou, ik zie dat het niet eens meer een kwartier is. Maar we moeten toch even laten horen waar het over gaat. En volgens mij zijn er weer een heleboel films van hem de komende dagen op televisie. Dit was A Fistful of Dollars. En de volgende is The Good, The Bad and The Ugly. Het zijn hele bekende melodieën. Maar ze blijven altijd de moeite waard natuurlijk. Dezelfde film, The Ecstasy of Gold... laatst ergens dat hij bezig was met de soundtrack van de uh, Quentin Tarantino film. De nieuwste film van Quentin Tarantino. Uh, ik weet niet meer precies hoe die heet, maar ik geloof dat hij de muziek al gecomponeerd heeft en volgens mij heeft hij de hele soundtrack gemaakt. Uh, binnenkort vinden de opnames daarvan plaats voor de nieuwe film van Quentin Tarantino. Je hebt geluisterd het eerste uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben weer heel veel filmmuziek gedraaid uit nieuwe films zoals Sean Het Schaap, wat toch mooie muziek is. De Goonies, wat heel mooie muziek is. En ja, ook Dream Girls, de moeite waard. Uh, we gaan eruit met de, de, de grote knallen van Once Upon a Time in the West, Cyan En ik zie je graag terug naar de klok van tienen met de films Dragonfly, Il Conformista, Maids in Manhattan, The Duke of Burgundy, Darkness Falls. Nou kortom, veel te op te noemen. Cyan Ik het doet niet zei Ik had gezegd: zei